...is zin in ZFM. ZFM. Met nu de vinieljaren. Ja, ik had het er wel beloofd... En dat gaat ook daadwerkelijk gebeuren. Vandaag een, eh, vandaag een hele speciale uitzending weer. Want eh, wat ik eigenlijk graag wel meer wil. En eh, als u daar ook zin in heeft, moet u dat gewoon even laten weten. Eh, we hebben vandaag een speciale gast. Die zijn eigen platenkast heeft leeggerukt. En, eh, en eh, met een vrachtwagen vol hier naartoe is gekomen. Met opleggeren. Met opleggeren. Bart van der Meer, dames en heren. Leuk, gezellig om met onze collega die op donderdagmiddag altijd uh, dat prachtige programma uh, de Muziekboulevard live doet. Met uh, de, de tip van Willem en zo. Welkom Bart, leuk dat Dankjewel. je er bent. Uh, nou, ik vind ik ook heel erg leuk. Ik heb er echt naar uitgekeken, want ik wist het pas natuurlijk verleden week. Ja. Maar ik ben de hele week bezig geweest met het samenstellen van die lijst. <laughs> <laughs> er zijn er ongeveer 600 door mijn handen gegaan, maar je mag er maar een stuk of... 30 draaien? Nou ja, als je er naartoe komt. Oh ja, als je er aan komt. Hangt er net vanaf hoe lang je lult. <laughs> en hoe lang we de tune laten draaien, dat, dat scheelt <laughs> ook natuurlijk. Maar goed, je hebt een hele grote staat. Normaal doen we altijd 3 LP's, maar Bart denkt nou uh, de, de groeten, ik neem er gewoon 30 mee. En uh, dat is wel leuk, want dan krijgen we natuurlijk een hele grote variatie. Ja, ik doe dat niet hoor. Om uh, um dat allemaal in de trein mee te zullen, 30 ja, kappen is dat... Uh, vind ik, vind, ik, ik vind dit al een opgave om die trap op te komen. Ja, daarom. Dat bedoel ik. Eigenlijk zou ze een zo traplicht moeten hebben dan, dan ja, voor dat soort wel. zaken. Ja. ja. Maar goed. Um, ja, je hebt een hele leuke variatie meegenomen. En uh, daar ben ik heel blij mee, want ik heb al twee nummers klaarstaan... waar ik zelf wel helemaal gek van ben. Dus dat vind ik al helemaal te gek. Uh, we gaan beginnen met... Uh, Every Picture Tells a Story van Rod Stewart. Ja. Zijn, als ik het goed heb, tweede echte grote soloalbum. Derde. Derde, ja. De eerste, eerste is niet zo opgevallen. Oh, oké. Okay. Denk okay. ik. Uh, want hij kwam eerst met Gasoline Alley. Dat was een fantastische plaat. En daarna kwam hij met Every Picture Tells a Story. En dat betekende eigenlijk zijn grote doorbraak... in Nederland in ieder geval als solozanger. Ja. Met een uh, gigantische single erop natuurlijk, Maggie May. Ja. Achterkantje, uh, was reason to believe, dat weet ik en ook nog. En op zich is dat ook niet een heel slechte. Nee, dat is ook geen heel slechte. Maar, maar wat, uh, wat gaan we draaien ervan? De nou, oude... we, we beginnen met uh, kant 1, track 1. Ja. Uh, nee, pardon, track uh, 5. Ja, wat zeggen? wat zeg ik? Nee. Dus ik wil nou nog... gewoon een ent in de ruimte. Ja. Het is kant 2, track uh, 4. Ja. <laughs> Dat I is... know I'm losing you. Ja, number van de temptations, als ja. ik het goed hebben. Ja, dus Whitfield, Holland en Grant. Ja. Maar dat is een stevig begin. Wat mag je stellen? zo te gek vind aan deze plaat is dat je kan horen dat het live opgenomen is. Eentje heeft allerlei dingen gedupt en zo. Nee, gewoon knallen, jongens. En de adrenaline die vrijkomt. Ja. Met een, uh, als begeleiding bent een groot deel van de feestjes natuurlijk. Ian McLagan zat erbij. bij. Ronnie Wood zat er volgens mij ook nog bij. Die nu tegenwoordig in de stone zit. Nou, oh, ja, lekker hoor. Drum solo. <laughs> pom. Oh, die komt dat, niet. Die pom, dat was dan. Die, pom, die pom die komt niet. <laughs> Every Picture Tells a Story was dat uh, van het album, althans. Het heette uh, I Know I'm Losing You. Ja, heerlijk. Het volgende woord wordt wat rustiger. Oh. gaan we een jaartje terug in de tijd van 71 en 70. Oké. Okay. En het uh, album is van Elton John. En het heet ook Elton John. Zijn uh, eerste, dacht ik. Um, het heet Zo. En uh, wij hebben daar een track uitgekozen. Voor de wat uh, teerdere zieltjes, mooie tekst. En uh, geschreven door Birdie Taupe, natuurlijk, muziek van Elton John. En het heet I Need You to Turn to. You're not a shield. To carry my life You are nailed to my love In many lonely nights I strayed from the cottages And found myself here oh, I need your love Your love protects my peace. And I wonder sometimes And I know I'm unkind But I need you to turn to when I act so blind. And I need you to turn to when I lose control. You're my guardian angel who keeps Ain't your smile on, well I said I knew That my reason for living was for loving you We're related in feeling with your high above You're pure and you're gentle with the grace of a dove.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 van de eerste albums van, uh, van Elton John, met Your Song, onder andere als de grote knaller daarop natuurlijk. I ja. uh, Need You To Turn To. Prachtig liedje trouwens. Ik, ik kan me vaaglijk iets herinneren dat er in Nederland een zanger is geweest, volgens mij was dat Houston. ik weet het niet zeker, die een hit mee gehad heeft. Elton John heeft er zelf geen hit mee gehad, maar Houston heeft hem in 1971 uitgebracht en het is een hij is tot de tipparade gekomen. Oh, er is dus geen hit geweest. Nou, ik kan me wel herinneren dat ja. hij het opgenomen heeft. Ja. Um, goed, nou oké, okay. Elton John dus. En um, we springen wel lekker van de hak op de tak, want u krijgt nu iets heel anders. Iets de totaal de, anders. De vader van Bernien Stenberg, denk ik. Ja, zou kunnen. Of wat Thijs van <laughs> Ja, dat kan ook. <laughs> nou, in ieder geval was het wel een van de eerste fluitisten, een uh, Fransman... Uh, die, um, klas, die, ik, hij heeft twee bekende Alpezen, misschien heeft hij wel veel meer gemaakt. Maar ik ken nog twee van hem. En dat oh. is eentje met muziek van Bach en eentje met muziek van Handel. Handel with care. Ja. En Bach Street. Ja, precies. Ja, klopt. Die klopt. Ik heb ze ook allebei. Leuk. <laughs> um, het leuke was dat Raymond Guillaume aantoonde dat de muziek van Bach, dames en heren, dat hij heel, heel makkelijk tot jazzmuziek om te vormen was. Klein beetje de timing veranderen. Drummetje erbij, vibrafoontje erbij, uh, basje erbij en klaaskist. Ja, erg goed. En deze track komt van de LP. Hij uh, speelt dan muziek van Domenico Scarlatti. Ja? Track 1 spelen we: Vloed en Vloed. Kijk, deze plaat kende ik dan weer niet van. Uh, maar hij heeft dus kennelijk meer gemaakt. <laughs> <Ja>. <laughs> ik ken er maar twee. Maar <laughs> deze is ook de moeite waard. Domenico Scarlatti, Italiaanse componist. En uh, dat was Raymond Guillaume. Juist. Ja? Weer uh, van hak naar tak. We gaan nu naar Carole King luisteren. Naar het album Tapestry. Heb jij daar nog speciale info over? Of denk uh, nee. je van nou, we gaan naar. Nou, ik uit. weet wel dat het. Uh, ik zag laatst een. een, een, een, een een hele mooie documentaire over, de, over een grote kroeg in, uh, de, in, in, in, in Los Angeles. De Troubadour heet het ding. Yeah. Uh, en uh, dat, is, dat is dus eigenlijk de tent. Heel de, beroemd, de beroemde tent uit uh, zeg maar die, die periode eind jaren 60, begin jaren 70. Dat heel veel van die... Van die grote jongens, zoals Carol King, James Taylor. Uh, dat soort mensen, allemaal daar heel erg beroemd is geworden. Het okay. was echt een soort singer-songwriterzaak. De troubadour heette dat ding. Uh, Elton John, bijvoorbeeld, heeft daar ook opgetreden. Is daar ook ge bekend geworden, eigenlijk. Yeah. En uh, ja, dat, dat is voor de van je van die. Van die. Uh, van die uh, hoe heet het? Um, uh, zenders hebben als Nostalgie net en zo en Cultura, die zenden dat soort dingen nog wel eens uit en dat is ontzettend leuk om dat terug te zien dat zijn mooie dingen Ja. en dan zag ik uh, onder andere dus ook een prachtige live opname van Carol King waar ze dit nummer deed wat we nu gaan horen is... You've You've got got... Ja. Prachtig I'm Now ain't it good to know dat mooi, of is dat mooi? Ingetogen versie, prachtig, van uh, King van haar meest beroemde album, mag je wel zeggen, Tapestry, Tapestry, Tapestry, ja. Uh, haar beroemdste album is het Zeker, en dit nummer is natuurlijk, denk ik, een van de meest gecoverde songs ter wereld, want uh, er zijn heel wat versies van. De hitversie was volgens mij van James Taylor. Klopt. En het uh, en, uh, is wel vreselijk mooi allemaal, hoor. Maar weer iets heel anders, want je hebt weer een, een hele leuke plaat uitgekozen, Bart. Ja, uit 1965, de ja. Magnificent Moody's, de originele Moody Blues. Ja. Niet met Justin Hayward, maar met Danny Lane. Ja, Danny Lane, nog een zanger en ook schrijver van veel dingen. En we weten hoe het afgelopen is. Ja. Danny Lane is er op een gegeven moment uitgestapt. Uh, heeft toen een hele tijd niks gedaan, althans niet dat we bekend uh, was van hem. En toen dook hij zomaar in 1970 of 1971 dook hij weer op. Bij Wings. Bij Wings. Ja, <laughs> met Paul McCartney. En dat heeft hij uh, een groot aantal jaren volgehouden. Totdat Paul McCartney uiteindelijk, ik dacht in 82 of 83, uh, Wings uh, definitief ontbond. Ja. En de reden dat hij dat deed, niet zo'n mooie reden natuurlijk, dat hij dat deed, Paul McCartney. Hmm. Want hij was gewoon bang om te toeren. Ja. Na de moord op, de laffe moord op uh, John ja. Lennon. Ja. Goed, uh, maar goed. Uh, The Money Blues doen toen de tijd. We kennen ze natuurlijk allemaal van nummers zoals Nights in White Zetten en zo. Dat is de grote periode, zou ik maar zeggen. Toch? Ja, klopt. Ja. Maar dit, uh, wat we nu gaan draaien, dat is dan een, ten opzichte van die periode... een behoorlijke cultuurschok. <laughs> <laughs> Danny Lane speelt de hoofdrol in dit nummer. Ja. Geschreven door Sonny Boy Williams en Willie Dixon. Ja. Hij speelt de mondharmonica en hij doet de vocalen. Hier is Bye Bye Bird... Another word! Yeah. Okay, En na zijn Waard Zetten denk ik, is het inderdaad een cultuurschokje. <laughs> dat mag je wel stellen. Maar de Moody Blues zijn ook oorspronkelijk begonnen als een bluesband. Het leuke is dat op de hoes staat een commentaar van de toenmalig ook zeer bekende zanger Donovan. Ja. Die in een tent zat en naar Marionet, dansende marionettes zat te kijken. Toen we naar een andere tent ging en daar de Moody Blues hoorde spelen. En toen was hij gelijk eh, onder, zwaar onder de indruk van, eh, van deze band. En terecht. Ja, en terecht. Um, ja, Danny Leiden was toen frontman en de enige, ik denk dat een van de weinigen die, uh, dat weet ik eigenlijk niet precies, uh, wie, wie meegegaan is naar de latere moedblues, in ieder geval Mike Pinder en Graham Lodge volgens mij. Graham Edge, ja, volgens mij die ook. Ja, ja en, en, en, uh, en Mike Pinder en de rest, uh, dat, uh, Justin Hayward werd natuurlijk als zanger aangetrokken toen de tijd. Ja, en toen kwamen die met dat weer meer de symfonische popmuziek, zoals je dat dus uh, dan mag noemen. Ja. Yep. We gaan nu weer naar een dame die uh, ons 30 jaar heeft laten wachten op haar uh, volgende optreden. Ja. Want uh, Kate Bush, daar hebben we het over, die gaat uh, dit jaar weer concerten geven. Zo. En daar, uh, daar hebben echt uh, duizenden mensen op zitten wachten. Ze heeft zich uh, als kluizenaar zeg maar een beetje teruggetrokken. Ja. Maar uh, ze gaat het weer doen en uh, we zijn allemaal heel erg benieuwd. En daarom draaien we vandaag een track van haar allereerste album, The Kick Inside, uit ja. 1978. Ze was natuurlijk uh, flamboyant op het uh, podium. Met ja. haar. Uh, <laughs> ja. Met haar uitdossingen en zo, en haar bewegingen. Ja. Zij uh, was ook een van de eerste die met zo'n zo headsetje werkte. Hè? Zij had, ja. Ze had een microfoontje op haar hoofd. Ja, klopt. Was ook een van de eerste mee. Heel ja. bijzonder toen, ja. in die tijd. Ja. We gaan draaien um, Them Heavy People. Oké. Okay. Push. Them heavy people. Ja, van het album The Kick Inside, waar natuurlijk haar eerste grote hit op stond, Wuthering Heights. Wuthering Heights, ja. ja heerlijk. dat was hem, hè. Heerlijke muziek trouwens. Ja, geweldig. Nou, ik weet, ik weet het, dat is altijd gek, hè. Ik weet nog dat ik het voor het eerst hoorde, vond ik geen reet aan. <laughs> nee, ik vond het helemaal niet. Dat moet een ik, beetje ik, grow ik, on you muziek zijn. Ja, nou, maar ik, weet je wat ik eerst dacht? Dat, dat het een Japanse was. Oké. Okay. Ik ben natuurlijk in Japan geweest in 1976. En, en uh, daar heb ik een aantal za Japanse zangeresjes gehoord. En allemaal van die, van die akelige, van die, van die, van die piepstemmetjes, weet je, wel. En die, en die gingen dan ook nog jazz aan zingen. Dan denk ik, jeetje, jongens. Nou, als je de hoest ziet van de Kick Inside, dan zou je dat inderdaad dat zou, ja, precies. kunnen denken. Ja, precies. Ik dacht dat het in Japanse was, joh. God, <laughs> ik nou, ik vond het echt... Nee. Maar inderdaad, je moet er echt aan wennen. Ik vind het geweldig, hoor. Het is, want het is natuurlijk groot, van grote klassen wat die vrouw doet. Zeker. En... Um, <clears throat> Dus uh, zeer de moeite waard. Maar het is een heel schuchter typeje. Uh, optreden, optreden deed ze niet. Nee. Althans, uh, zelden. En het is uh, nu dan wel de moeite waard dat ze na 30 jaar nu toch gaat zeggen: van... Kom, ja. ga het eens proberen. Ik ben, niet, ik ben echt nieuwsgierig. Ja, ik ook. Ik ben benieuwd of ze het nog gaan. Maar, maar dat denk, denk ik wel. Wat gaan we doen? Weet ik niet. Nou, we gaan... <lacht> Jij bent het bepaald. Ik weet okay, het niet. Okay. Ik, doe, ik doe net zoek van nou, niets. Ik heb, ik heb uit het uh, verleden zeg maar twee groepen uit Nederland die ik. Uh, Bijzonder waardeer. Ja. QB de Blizzards. En Brainbox. Ja. En daar gaan we het over hebben: Brainbox. Jan Akkerman, Cas Lux, Pierre van der Linden. André Reijnen. Andere Reine En nog iemand. Maar de, maar uh, ze waren met z'n vieren oorspronkelijk. Ja, er zat, maar er zat er nog eentje bij. Goh, hoe heet die man nou? Nou ja, daar komen we ook nog wel weer op. Okay. Uh, John Schuursma. Die heeft er ook nog bij gezeten. Ah, oké. Okay. John ja, ja, die heeft er volgens mij ook nog in gezeten. Uh, ja, en het leuke is dat Jan, Jan nog steeds een, het weer toert, hè. Hij heeft nu een band opgericht. Uh, hij heeft diverse bands. Hij heeft de Jan Akkerman-band. Okay. Maar hij heeft ook uh, My Brainbox. Oké. Okay. En uh, daar speelt hij dus gewoon, dat heet gewoon My Brainbox. Brain Helaas met Bert Hering als zanger. Want Cas kan het niet meer. Dat is ontzettend jammer. Dat is zeker jammer. Ja, Cas Lux is echt zo doof als een kwartel. Die kan echt niks meer horen. Oh. Uh, want hij heeft het zelf, uh, Lux heeft het zelf ook nog geprobeerd uh, met, met gewoon Brainbox. Ja. Yeah en ik heb ze voor, uh, vorig jaar of het jaar ervoor heb ik ze gezien in het Patronaat het uh, was geweldig trouwens, toen, toen kon hij nog best aardig zingen, maar zijn hele gehoor is echt helemaal naar de, naar, naar de verdommenis, dus daar kan hij niks meer mee doen, mm. en uh, dus dat hij ook niet meer zingt, en ik vind het al jammer dat Jan hem nu met Bert Herink, dat vind ik nou helemaal niet zo geweldig, maar oké okay. ja, het is geen kostlux. nee, absoluut niet En uh, maar goed, Jan is Jan en dan gaat het dan weer wel om Jan toen... speelt uh, hiermee. geweldig de oude brainbox is dus nog. En uh, we hebben uh, de track genomen die, uh, waarvan de, de beste versie in mijn ogen die van uh, Ella Fitzgerald en uh, Louis Armstrong is. Ja. Maar deze mag er zeer zeker zijn: Summertime. Welke zanger was dat? Caslux. Heerlijk. Man met een uh, verschrikkelijk hoog stemgeluid. Heel erg goed. En uh, ja, nogmaals, het is uh, jammer dat hij niet meer kan zingen, want hij hoort echt niks meer. En dat is, uh, dat is ja, als je zingen moet, is dat, uh, is dat verschrikkelijk. dat is trouwens wel een, uh, een klacht die je van meer uh, muzikanten hoort. Ja, we hebben, allemaal, we hebben natuurlijk allemaal in de jaren 60 in die pokkenherrie <laughs> gestaan. En uh, daar gebruiken ze inheers en ongehoorbeschermers, in maar daar hadden ze toen nog nooit van gehoord natuurlijk. Toen hey. zette je gewoon een, een, een 500 watt Marshall achter je en die draaide je voluit open en dan ging je dan staan <laughs> Ja, zo ging dat. <laughs> maar toen ik, toen ik voor het eerst uh, Down Man hoorde, toen was het meteen verkocht. Ja, ja, dat is logisch. Toen kocht ik het singeltje en toen ja. hoorde ik de achterkant, Woman's Gone. Ja. En die voelde ik eigenlijk nog veel beter. Ja, het was een geweldige band. Ja. Een wereldband. Dark, Dark Rose, Down Man, oh. Summertime. Mm. Uh, it, uh, ze er nog zo'n uh, zo nummer. Sin ah. Prayer. Ja, en, en uh, later dus The Smile. Maar toen was de Akkerman er al uit. Ja. En uh, ja, hoe het, het afgelopen is. Jan Akkerman, u kent het natuurlijk allemaal begonnen. Bij Johnny en de Cellar Rockers. Dat was het eerste bandje. Ja. Uh, dat heette zo omdat ze in een kelder in Amsterdam repeteerden. Toen werd het uh, Brainbox. Of uh, dat werden de Hunters. Laat ik het nog even goed vertellen. The Russians by and I. Ja, en uh, daarna werd het uh, dus Brainbox Focus. En nou ja, sindsdien draait hij alleen maar onder zijn eigen naam: Jan Akkerman. En terecht. Goed. Gaan we uh, naar de volgende? Ja, dat is een, dat is een beetje een merkwaardige LP eigenlijk. Ja. Metamorphosis heet het. Metamorphosis, en die is uitgebracht nadat uh, Alan Klein bij de Stones weg was. Ja. Hij heeft hem in eigen beheer uitgebracht. Ja. Daar waren de Stones dus niet zo blij mee natuurlijk. Nee, helemaal niet. Want er staan, er staan een paar hele rare nummers. <laughs> <laughs> Ze hebben onder andere... U kent het nummer Out of Time natuurlijk. Wat Stones in Aftermath hebben opgenomen. Ja. En later heeft Chris Farlow daar een hit mee gehad. En op deze LP staat dan de versie... De orkestband van Chris Farlow met zang van Mick Jagger. <laughs> ja. Ja, die Ellen Klein, dat is een beste jongen geweest. ja. He? Die heeft niet alleen de Stones bestolen, maar ook de Beatles. En niet zo'n klein beetje. En niet zo'n klein beetje ook. Die man, dat die, uh, was geen beste. Maar op, da die, op dat album staat dus een track geschreven door Bill Wyman. En dat kwam dan weer niet zo vaak voor. Nee. En daarom vind ik hem wel zo bijzonder dat we hem gewoon maar gaan spelen, dacht ik. Ja, denk ik wel. He. He? Downtown Susie. De Stones. Gundam now. Klein. Nou, uh, dat was een oplichter hoor, want uh, de Stones hebben de Beatles zelfs nog gewaarschuwd van ga niet met die man in de zee, ja, want, uh, want ze hadden hem, uh, die hadden hem al een tijdje door maar toen was, uh, waren John Lennon en Harrison en met name uh, Lennon was uh, verschrikkelijk eigenwijs en uh, die andere twee, Star en Harrison, liepen toen met hem mee. En uh, dat veroorzaakte natuurlijk ook voor een groot deel de split binnen de Beatles. Want McCartney die, uh, die wist het al en die had het helemaal niet zien zitten. En die heeft ook wat dat betreft denk ik als enige wel gelijk gehad. Want die is er financieel goed uitgekomen en die andere twee waren bijna bankroet. Ja, dus uh, omdat meneer Klein ze voor ettelijke miljoenen getild heeft. Yeah. En uh, dat had hij daarvoor al geflikt met de Stones. Want de Stones waren weg bij DECA. En begonnen hun eigen platenlabel, Rolling Stones Records, waarop ze Sticky Fingers als eerste uitbrachten. En uh, nou ja, dit lag nog op de plank. Uh, want er zit zelfs een nummer bij, wat helemaal niet eens van de Stones is. Dat is uh, Memo van Turner. Dat komt uit een van, van Mick Jagger. Ja, ja dat is wel even een <laughs> Mick Jagger. Dat is niet eens van de Stones. <laughs> maar uh, praat even, want ik wou even, ik wou even iets leuks laten horen. Ja, dat, dat, ik heb al gehoord wat je wil laten horen. Tenminste, je hebt het gezegd daarmee. Je had het er al over gehad: Over Out of Time, een hitsingle van Chris Farlow. En jij bent nou op zoek naar de, uh, de track die de Rolling Stones op dat album Metamorphosis er hebben gezet. De, uh, de orkestband van de track van Chris Farlow met de stem van Mick Jagger eronder. En we gaan zo meteen eens even uh, luisteren hoe dat gaat klinken. Ja, nou, daar heb je hem al. Inderdaad, de orkestband van Chris Farlow. Van de Stones, of de producer van de Stones, dat is weer Andrew Luke Oldham, die begon dus zijn eigen platenlabel, Immediate. En het was natuurlijk logisch dat de Stones uh, voor dat label een aantal uh, nummers gingen schrijven voor artiesten die op dat label waren. Zoals bijvoorbeeld Sitting on a Fence van, uh, van Twice, Twice as, as much. much. Dat was al een heel oud liedje van de Rolling Stones. Uit hun allereerste beginperiode. een van hun eerste eigen liedjes die ze schreven. Nou, dit is er ook een. En uh, Out of Time, de orkestband dus van uh, Chris <laughs> Farlow eigenlijk. Uh, met alleen de zang van Mick Jagger. Dat deed verder geen enkele andere Rolling Stone nog mee. En dat is het merkwaardige van dit album. Dus uh, dit is ook in weer wil van de Stones uitgebracht. Ja. Want ze hebben nog geprobeerd om het tegen te houden. Maar dat is uh, niet gelukt. Niet helemaal. Nee, niet helemaal. In ieder geval. Helemaal niet. Helemaal niet. Eigenlijk. Nee, want het, was het album is er gewoon. Ja. En, uh, en uh, die meneer Klein die, uh, die heeft daar nog aardig wat aan verdiend. Want het werd in Amerika gewoon gepresenteerd als een nieuwe LP van de Stones. Terwijl er eigenlijk gewoon alleen maar overgebleven even troep opstond die... Uh, niet geschikt was voor andere LP's. En uh, covers die al lang op andere LP's... gestaan hadden, ook onder andere. Dus, hoezo? Je ja. zou kunnen vullen. Ja, dat, ja. dat was het hem eigenlijk alleen maar om te doen. Ja, precies. Toch? We hebben nog één liedje, denk ik. Ja, ja dat klopt ongeveer wel. Ja, klopt ongeveer. Toen ik uh, in 1968... een avondje thuis zat... een televisie te kijken, nog in de... zwart-wit periode. Ja. Toen uh, had de Vara een programma... met een zangeres die ik niet kende. Melanie... Nou, toch maar even kijken. En ja. Ik was helemaal overhoop meteen. Ja, loop. Geweldig. Wat een mensen. Ja, heerlijk. En uh, ik moet geloof ik snel zijn, want... Uh, nee, rustig aan hoor. Rustig aan? Oh, nee. oké. Okay, okay. Ik ben nu lang nummer duurt, maar... <laughs> Vertel me eens In ieder geval, uh, haar album Born to Be kwam in dat jaar uit. En uh, daardoor was er natuurlijk een promo-programma op die Vara-televisie. Nou, ik was compleet overdonderd. En ik wilde dat album meteen hebben natuurlijk. Ja, dus de volgende dag meteen naar Hoog in Haarlem. En daar heb ik hem gekocht. En we draaien daarvan een uh, track. Uh, dat oh, wat zullen we daar uurtjes doorgebracht hebben in die legendarische platenkelder? Ja, oh heerlijk. Dat is echt een trip down memory ja. lane. Uh, als, je dat, uh, als je dat doet. Boven stond een muziekinstrument ja. en dan had je beneden had je die platenkelder. Ja. En daar stond zo'n zo zo zo dame in. En... Uh, ja. Even, even een verhaaltje hoor. En er stond daar zo'n dame in. En dan gingen wij uh, natuurlijk op zaterdagmiddag gingen we daar naartoe singeltjes luisteren. En ja. dan hadden we de 10 geluisterd. En dan liepen we weg. <laughs> oh, wil <weer> kopen. niks kopen? <laughs> <laughs> ja, ja, dat was sport toen. Hè. Zal we, zal we kijken tot je eruit gegooid werd. No, maar, maar dan hebben we wat uren doorgebracht. Nou, nou, nou, no. De legendarische platenkelder van ja, Hoge Hogebel. Hee. Niet luk? Kunnen, kunnen we dat zo zeggen? Want de zaak bestaat helaas niet meer. bestaat niet meer. meer he? nee. Na het pand nog wel, maar... Nee, de, ja, de zaak niet meer. Nee, zo is dat. Jammer oh, hoor. Even terug naar Melanie. Ja. We gaan dus even een track drive van die schitterende Born to be LP. En dat is I Really Loved Harold. Met een hard vuurtje. <laughs> When I was little I'd go to heaven If I was good No one I'm A long way ¶ Cause I tried to find heaven ¶¶ Cause I thought that I could ¶¶ I thought that I could ¶¶ And I thought I loved Harold ¶¶ And I really loved John ¶ them so easy and I love them so free so I don't think That I cried Beauty And love Are a riddle Never to answer But always To try Oh boy, did I try I tried with Harold And I tried with John I tried with Abby and almost with Tom I left myself open For the whole world to see Now the world is the head Accept me. I said goodbye to Harold and goodbye to John, goodbye to Alfie and goodbye to Tom, cause I love them so easy and I love them so free, so I don't think that. See, by the dawn's early light, no light will shine me. Look at this one, future here. Yeah. Staat die op de goede snelheid? Ja, nee, volgens mij niet. <lacht> ja. ongeluk op een knopje gezet. <lacht> m te many dadelijk. Maar dit is de laatste, hè? Ja, dit is de laatste. We gaan even naar het nieuws van drie uur en uh, daarna zijn we nog een vol uur terug met deze heerlijke muziek. Okay. Tot zo. Tot zo.